Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Europese Unie heropent de onderhandelingen met Turkije over het lidmaatschap van de EU. Turkije geeft in ruil daarvoor steun bij het opvangen en tegenhouden van vluchtelingen uit Syrië. Dat zijn de EU en Turkije vandaag overeengekomen. Eerder was afgesproken dat Ankara 3 miljard euro krijgt. Daarvoor worden de levensomstandigheden verbeterd van de ruim 2 miljoen Syrische vluchtelingen. Ook verbetert Turkije de grensbewaking en worden economische vluchtelingen teruggestuurd. Op het heropenen van de onderhandelingen over een EU-lidmaatschap is veel kritiek, met name vanwege de mensenrechten situatie in Turkije. Dierenartsen geven gevallen van dierenmishandeling lang niet altijd door. Dat blijkt uit een enquête van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, meldt RTL Nieuws. Ruim 80% van de dierenartsen zegt wel eens een vermoeden te hebben van mishandeling of verwaarlozing, maar zo'n 40% doet daar uiteindelijk niets mee. Volgens de beroepsorganisatie van dierenartsen is het soms lastig om goed vast te stellen of er echt sprake is van mishandeling. Dierenartsen zijn niet wettelijk verplicht om aangifte te doen bij dierenmishandeling of verwaarlozing. Door het onstuimige weer zijn er voor zover bekend geen ernstige ongelukken gebeurd. In het noorden van het land gold vanwege de zuidwesterstorm code oranje. Het KNMI heeft het alarm inmiddels ingetrokken... maar waarschuwt nog wel voor zware windstoten tot 80 km per uur. Op Vlieland werden eerder windstoten gemeten van 100 kilometer. In Groningen raakte een man gewond toen zijn auto van de weg waaide. Door het slechte weer was er vertraging bij onder meer trein, veerboten en vliegverkeer. Het biermerk Grols wordt te koop gezet, schrijft de Sunday Times. De verkoop heeft te maken met de voorgenomen fusie... van de twee grootste bierproducenten, AB Inbev en SAB Miller. Met de fusie ontstaat een bierbrouwer... met een wereldwijd marktaandeel van zo'n 30 Het weer, onstuimig, met regen en veel wind, vooral in het noorden en westen. De komende uren neemt de stevige wind geleidelijk af. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen eerst rustig en droog, maar smiddags weer langdurig regen... en veel wind, en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Show.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 Dus de, de aanslag op de synagoge van Zandvoort was eigenlijk de kristalnacht in Nederland. Ja, zo kan je het noemen. Ja, He? zeker. Ja, dat is wel heel wat geweest, hè, die, die periode.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 uh, maar dat zijn, wat, wat mij eigenlijk meer interesseerde was wanneer komen er nou echte inwoners, dus Joodse inwoners. Dus mensen in Amsterdam begrepen het op, we komen in Zandvoort wonen. En dat was op een gegeven moment natuurlijk echt in de jaren uh, 1918-1920. Dan is eigenlijk de eerste grote migratiegolf, daar heb ik ook onderzoeksrapporten van gezien. Dus dan kan je over wel zeggen dat in de nadagen van de Eerste Wereldoorlog de trek naar Zandvoort pas echt begon. En de gemeente hielp daar ook mee, want die ging een school bouwen.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 Dan krijg ik natuurlijk ook verhalen van bijvoorbeeld Broodnijd. Dat er waren al uh, 30 bakkers. En er kwamen nog vijf Joodse bakkers bij. En die bedienen weer hun eigen clientele. Uh, maar ook wel eens een paar meer. En die badgasten kopen we ook liever bij een bakker die ze nog kennen uit Amsterdam. Dus werd een beetje met scheve ogen. Zo de zeestraat. Ja. Ik hoor echt nog wel van mensen die nu 80, 85 zijn. Die zeggen van nou als je daar liep op die zeestraat. dan hield het dorp eigenlijk op. Want uh, daar liepen ze, daar praten ze plat Amsterdam. Ze liepen met gouden kettingen om. En die...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 I'm not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 risen upon you.